In een salon bij de warme haardvuur ligt Sissy in zijn zijden man. Hij laat zich lekkere hapjes voeren en trelen door een dameshand. En om de hoek in het een oude steegje zit in een krot een weelde vrouw bij de harde strozaak van haar kinderen grijzend om te waken van de kou. Het Er wel zo veel te Het toont van de, wijken, alle die van de En een zo klaar Als Fifi's vlees niet mals genoeg vindt, haalt hij zijn neus op en bront kwaad. Dan komt de dienstmeid die zijn eten, achter een boom neerwerft op straat. En is de dienstmeid weer naar binnen, komt een kindje haveloos gekleed. Hij smult ervan, maar Fifi ziet het en blaft voor het raam. Oei, wat een proleet. Het mooie van de Terwijl de het kinderwagen zo veel om weer moet, het kon je van de weg en kreeg het En zo. Kracht. Als hij dood is, liggen bloemen en mooie rozen op zijn man. Hij krijgt een eigen graf met grafsteen, daar heeft hij recht op, door zijn stand. Als kind der armen wordt begraven, daalt het ruwe kistje in het grote graf. En daar arme moeder zijn nek, oh lieveling, een bloempje huis kan er niet aan. Het dat leeft in overvloed, der het kind der de wilde het landje van de wijken krijgt alle dingen pijn. en met kind der armen,